Moment, meneer Van Dorpen, Het is misschien beter dat u even wacht. Laat niet door. Verdomme, ik wil hem zien. Philip, wat er? En dokter? Is hij... Jo, commissaris. Hij is dood. Armand, kom aan. Waarom moet dat nu zo lang duren? Wat is er met hem gebeurd? Ik maar ben zijn vader. Ik heb toch recht op een verklaring ja, nou, meneer, het niet te doen. Wat ook? Dan zeg tegen de mensen daar beneden. Is er iemand om de fruit op te vangen, Jacques? Misschien dat je beter mee mm. kan. Ik nu in, maar die kan wachten uh. En, dokter, hm? wat denkt u? Uh, zijn nek is gebroken. Zijn nek? Ja. En hoe is dat volgens u gebeurd? Tja, hoe breekt uw nek? Er zijn veel mogelijkheden voor je, een ongelukkig geval bijvoorbeeld, uh, misschien is hij uitgegeleden. Hè? Dat is nogal onwaarschijnlijk. Uh, sorry, ik ben natuurlijk hmm. zelf geen dokter, maar gelijk hij daar in elkaar gezakt zit. Hmm. Kan hij op een of andere manier zijn achterhoofd hard tegen de wastafel gestoten hebben, dokter? Zo. Ja, hey, dat hij zich bijvoorbeeld gebukt heeft en dan op een ongelukkige manier teruggericht is gekomen? Hmm. Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar, maar kijk eens hier, kom eens, hier, hier, en hier. Hm? een strottenhulft verbreizeld. Ja, moet onderzocht worden door een specialist, he, maar ik heb zo'n vermoeden van wel, ja. Ja, ja, ja. Dus met andere woorden? Ja, volgens mij is hij vermoord. Ja, volgens mij heeft iemand zijn nek gebroken. En je zeker dat je die zaak aan mij wilt geven, Roger? Want als je liever... Lorde, opzet, je uh, geeft, natuurlijk wat? moet je het doen. Martine is de zus van de bruid en is misschien te veel betrokken partij. Ja. Ze zit nu trouwens bij Inge. Uh, het kind uh, is ook haar me gevallen. Maar in godsnaam houdt die vent van u wat onder controle. je aan pa van Dorpen kon melden dat er iets ergs met zijn flupke gebeurd is. Uh, wat deed die jongen daarboven? Hij moest nog wat extra bloemen in de bruidswitte zetten. Het is iemand van het kasteel hier, van het vast personeel. Wij hebben hem als eerste ondervraagd. Ja, uh, belangrijk element. Filip is helemaal alleen naar boven gelopen. Er was niemand samen met hem op die trap. Nee, en volgens die bloemenjongen was er ook niemand in de gangen... en ook niet in de bruidswitte toen hij Filip mm -hmm. gevonden heeft. Ja, tenzij er iemand zich daar verstopt heeft... en vlug verdwenen is terwijl die jongen naar beneden gelopen is... Geef toe, Guido, precies iets van Agatha Christie. Hè? En hoeveel van die bruiloftsgasten hebben jullie nu al ondervraagd? Uh, een stuk of zestig. Misschien wel zeventig van die kleine tweehonderd. Hm. We hebben hier al het een en het ander uh, zien defileren, hoor Guido. Ja. <laughs> Ongeveer alle grootgrondbezitters van bruggen en omstreken zijn hier al gepasseerd. Hm. We gingen nu juist met de Nouveau Riche beginnen. Laat me raden. Veel wijzer ben je nog niet geworden. Och Gido, ze hebben allemaal de grootste bewondering voor Van Dorpen mm -hmm. en zo. Ze kunnen zich niet inbeelden dat bij hun zoiets kan gebeuren. Ze hebben geen enkel idee van mogelijke vijanden van de familie. Och. Mm. Ah, ja, even. ik heb anders wel een schone roddel gehoord. Dat oude Van Dorpen al ongeveer elk vrouwmens van Brugge... ...tussen zijn diep Fries platijzen geswaaieerd heeft. Behalve de zijde. <laughs> en die van mij, enfin, dat hoop ik toch. Pieter. Ja. Hier zitten de profiteurs. Smaakt het, ja? Ja, ja. Dokter Dupont laat weten dat je niet meer moet twijfelen, hè? Hij sluit zich aan bij dokter Van Kajie. Die nek is gebroken en volgens hem door iemand die er verstand van had. Ja, dat moet in een paar seconden gebakken geweest zijn. In een paar seconden? God, vreselijk toch. Heeft hij verder nog iets gemeld? Hij is nog bezig. Mm. Zeg, Vanin. kunt je Vermeer niet een uur of twee missen? Ik kan hem goed gebruiken, want daar is het nodige veldwerk te doen, hoor, in die suite. Ha, die is groter dan hier mijn gelijkvloers. ja. Ik ga voor mij nog aan u verhuren, als je zo blijft voordoen. Maar goed, hij is mee ondervraging aan het doen in de keuken. Haal hem daar maar weg. Oh ja, en zeg maar aan Beekman dat hij de volgende mag sturen. Ah, zijn Beekman ingehuurd? Ja, Vermeulen, is goed van mij, hè? Hij is voor mij de beau aan het dirigeren. En dat doet hij heel goed, vind ik persoonlijk. Van Ole? Ja. Ah, zit daar. Hm? En? Al nieuws voor mij. Eh wel, Van Olle, die altijd daar rechts staan. ik de plaat heb geschreven en gecheckt, commissaris. Ik ben nu bezig hier links. Zeg maar, had Laurens een keer moeten bezighoren, als ik dat juist begoste. Amai, amai. Niks <lacht> van aantrekken, jongen. Ja, maar ja, was hier zijn terrein hij. Ik moest maken dat ik weg was. Of hij ging mij persoonlijk hardhandig komen verwijderen. Oh. <lacht> Heb je die parkeerwachter ondervraagd? Ja, ja. Er is hier niemand weggereden. He. Er is hier trouwens geen beweging meer geweest, sedert dat die Mercedes daar arriveerd is. En dat was dus zo rond 20.30 uur 30. Nee, die coupé niet daar, maar die, die grote grijzen, die in dikken daar. Ah, en van wie is die Mercedes? Heb je dat al nagegaan? Tuurlijk, hè. dat dat zelfs direct gedaan, hè, toen ik hem zag staan. Ah ja, moet ik eens kijken. Die staat serieus verkeerd geparkeerd, hè. Blokkeert carrément de uitgang. Ik zou hem direct de boete geven, hè. Ah, Welke auto is het? Eh, dat moet lukken, hè. Die staat ingeschreven op naam van de firma Public Media N.V. Ah, dat is de auto van Steve dan mm. Goed, doe maar dapper verder, uh, ja. Hier, ik heb wat eten en drinken bij voor u. Oh, maar commissaris, dat had je toch niet moeten doen, hè? Al die moeite. Nou ja, het is goed al. Ik, uh, ik moet dringend passen. Weet je wat, commissaris? hout tegen hey, die zacht turbo daar. Het is toch geen katten die dat zal zien. Nou, hoe graag dat ik dat ook zou willen doen. Ik heb een boom nodig. En liefst een serieuze. Hé, hey, hé, hey, niet stoef, hè, nee, commissaris? Ja, niet te familieën worden, hè? <tie> Bon, wat zou ik nu eerst doen? Eh, eten? Oh, nou nee, nee, ik ga eerst die rekening afdoen en dat is dan gedaan. Bon, eh. Uh BBD 819 GTI Golf gebroken wit. Eh. Uh AZU uh, 206 Lexus donkergroen metallisé. Bon. Godverdomme, wat dat nog wat? voor mij. Oei, oei, oei, oei. Tic-tac, pontiak. Kom mee! Rijden over. over. Help. Kommissaris is er niet. Rijden over.